Tot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 De stemming betekent een grote politieke overwinning voor de president. Met het zorgplan wil Obama de hele bevolking aan een ziektekostenverzekering helpen. Vrijwel alle Amerikanen moeten hun polis afsluiten... en de verzekeraars zijn verplicht om alle klanten aan te nemen. Na het succes van het belmeniet register tegen telefonische verkoop... moet er nu ook een bel-niet-aan-register komen tegen verkoop aan de deur. Dat vindt de Consumentenbond... Het blijkt dat steeds meer bedrijven hun verkopers nu naar de mensen thuis sturen. Om de consument daartegen te beschermen pleit de bond voor een register... waarin mensen kunnen aangeven dat ze geen verkopers aan de duur willen. Ruim een derde van de ouders heeft liever geen kind met hiv in de klas van zijn of haar kind. En meer dan een op de tien leraren heeft liever geen collega met hiv. Dat blijkt uit onderzoek van het AIDS-fonds, uitgevoerd door TNS Nipo... De belangrijkste reden is angst voor besmetting. Het AIDS-fonds en de HIF-vereniging Nederland lanceren vanmiddag een nieuwe campagne tegen misverstanden rond HIF. De partij van president Sarkozy is ook in de laatste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk flink afgestraft. Met bijna alle stemmen geteld bleef de UNP steken op 35 procent. Net als vorige week gaat de winst naar de linkse partijen, die samen uitkomen op 54 procent... Het extreemrechtse front nationaal staat op 10%. Met een groot vuurwerk zijn in Vancouver de Paralympische Spelen afgesloten. 230.000 toeschouwers kochten een kaartje en het is een record. Russische atleten wonnen de meeste medailles, 38 in totaal. Skier Kees Jan Klooster was de enige Nederlander die meedeed. Het weer eerst nog wat mist, later op de dag vrij zonnig. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. En nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Oh, you forget. En zoom, both of us learn to trust. Not run away. It was no time to play. We built it up. It and build it up and build it up, and now it's solid. Solid, solid. solid as a. Manage. We managed, we had to stick to. waren ze de eerste twee uur van de zaterdagmiddag bij CFM de Muziek Boulevard met Maurice Mulder. Uiteraard, dank daarvoor. Voor Zandvoort en de regio. En een mooi is het einde van de muziekboulevard, betekent het begin van Sofort op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob, we zijn er weer. We zijn er weer, zeker weten. Drie uur live met van alles en nog wat en waaronder natuurlijk vaste items als de evenementenagenda, de filmagenda. We kijken even om de hoek bij waar de politiek al zoal mee bezig is in dit dorp op dit moment. We kijken ook even vooruit naar de circuitrun. Uh, we hebben het laatste... We gaan natuurlijk live voetballen. Hè? Ja, Tegen Marken, hè, vandaag? Marken is een, uh, is een, uh, laten we zeggen, een titelkandidaat. Dat dus zeg dat, jij heel mooi. Dus uh, daar krijgt SV Zandvoort een zware dobber aan. Maar gelukkig hebben we ook Joop van Es... daar aanwezig vanaf half drie die live verslag gaat doen. En vandaag is het uh, open dag van de zorg. Open dag van de zorg. Nu in de is open de hele dag. Tot aan uh, vier uur. Huis in de Duinen. A.G. Bodaan. Je kan overal terecht. En uh, tussen vier en vijf gaan we uh, natuurlijk... Uh, voetbal, uh, we hebben nog buitenlandse sport. Voetbal, golf autosport. We gaan uh, straks naar het volgende plaatje, gaan we Nordic Walken en dan gaan we naar de open dag van de yoga, gaan we even vooruitkijken. Samen met Adele en met Bianca. Dus dat, die gaan ons daar uitvoerig over informeren wat daar al, allemaal al niet te doen is. Oké, okay, heb je zo in huis, of niet? Wat moet ik in huis hebben? De zakken kompost natuurlijk. Oh, tuurlijk. Ik Van de in... gemeente. Ja, dat is file. Hè? Vier zakken gratis. En ja, er stond vanmorgen file. Had je ja, het jij file? was er dus ook. Ja, tuurlijk. Ja, uiteraard. Oké. Okay. Voor op je balkon zeker, hè? Voor op balkon. Dat, dat dacht ik ook. <laughs> komen er drie uur lang heel veel muziek en informatie ja, je bij dan CFM. Dan. Houd de radio aan, zeker tot aan vijf uur. Maar ja. na vijf uur blijft ook de moeite waard natuurlijk. Met man. entertainment for you. Hier is Ryan's Show. It gets better. They try to tell me. Laat uit de luisteren van dit moment, dat is de lijst van Ryan Shaw en It Gets Better. En daar werd het ruim 10 minuten over 2 uur bij Soft op zaterdag. Vanmorgen hadden we geen nieuws en vanmiddag hadden we ook geen nieuws op het hele uur bij CFM. Nou, ik kan één ding zeggen, de technische dienst van CFM is hard bezig op dit moment het probleem te verhelpen. Okay. Daarvoor dank alvast, want uh, ja, het is toch wel lekker als er een beetje van de nieuwtjes op de hoogte blijven, hè? Ook het uh, landelijke nieuws natuurlijk, Ja, het landelijke. Maar nu gaan we over het regionale nieuws. En wel, kijken we even vooruit naar zaterdag 27 maart. Want dan, hebben, dan uh, heeft Bianca van Zijderveld een open dag. En dat staat in het teken van yoga. Welkom. Hallo. Hoi. Hoi. Volgende, uh, zaterdag 27 maart, vanaf 1 uur. Open dag, waar? Ja, dat klopt. Uh, het gemeenschapshuis, daar gaat het allemaal plaatsvinden. ja. En zoals gezegd, om 1 uur is de zaal open tot zes uur. Ja. En daar gaan we een open dag yoga organiseren. En daar is dus van alles omtrent yoga te informeren en mee te doen zelfs ook. Oké, okay, yoga. Uh, is er verzamelwoord voor een aantal, voor meerdere uh, mogelijkheden om yoga te beoefenen? Nou, yoga op zich bestaat uit een aantal onderdelen. Waaronder dus ademhalingsoefeningen. Ja. En de oefeningen op zich. En een stukje meditatie. En alles bij elkaar zorgt ervoor dat je dus weer in contact komt met jezelf. Dus je hoofd, met je hart en hè, lichaam en geest. Het woord wat wij ook komt is yin-yang. Nou is ja, dat ook een... lichaam, geest, body, mind, ja? noem het maar. Ja. Oké, okay. en waarom een open dag? Je wil meer bekendheid geven hier in Zandvoort? Ja, ik uh, ben pas uh, terug uit India. Daar heb ik een verdiepingsopleiding gedaan wat de yoga betreft, hele intensieve opleiding. En die, ja, de dingen die ik daar geleerd heb, die wil ik hier weer delen met ja. de mensen, met de belangstellenden. En uh, ja, een open dag is altijd leuk. Mensen kunnen binnenlopen en informatie verzamelen. En dan leer je elkaar ook een beetje kennen. En vragen stellen. Tuurlijk. Er is, ja. voor, de, voor de, wellicht een aantal luisteraars. Het is, het is niks zweverigs. Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. Het is gewoon eigenlijk, uh, ja, de een gaat naar de sportschool en ja. de ander gaat yoga doen. Het is op een iets rustiger vlak. Je hm. ontspant ook werkelijk. En in de sportschool is er toch even een inspanning die je levert. En je spieren worden daar toch wel wat meer aangespannen. Dus het is een andere vorm. Oké, okay. kennis maken met yoga. Zaterdagmiddag Gasthuisplein. Uh, hoe, uh, je bent nu op de radio. Gemeenschapshuis. No? Oh, gemeenschapshuis, he? sorry. Ja, gemeenschapshuis. Goed dat je me corrigeert. Um, hoe heb je nu via de radio proberen bekendheid aan te maken? Heb je ook nog andere kanalen gebruikt om het bekend te maken? Ja, ik heb in januari heb ik 10.000 flyers door Zandvoort uh, door in alle brievenbussen gegooid. Ja. Um, iedereen die het maar weten wil, die vertel ik het. Ja. Ik ben heel enthousiast eigenlijk om dit uh, te gaan doen. Um, advertenties in de krant, artikeltjes in de krant, vanmorgen op de radio, vandaag op de radio. Okay. En met uh, diverse me mensen samenwerkingsverbanden aangaan en daar ook allerlei promotiekanalen aanboren. Je ja, zegt samenwerking. Ja. Je, je, je doet het zaterdag niet in je eentje. Me... Uh, nee, nee. Ik, de, de yoga is wel mijn uh, gedeelte. Ja. Um, maar ik ben met Adele Schmid, de diëtiste, ben ik een samenwerkingsverband opgestart... door middel van een cursus die wij gaan organiseren voor twaalf weken. Ja. Nou, en dan komt dus eigenlijk gewichtsbeheersing en yoga of Nordic Walking komt tezamen. Kijk, dat zijn de... En naast jou zit, uh, zit niemand minder dan Adele. Hoi, jij bent er ook bij zaterdag? Ja, ik ben er ook bij. Ja. En het leuk dat jullie elkaar gevonden hebben. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk uh, uh, vanwege een kennismakingsgesprek wat uh, Bianca bij mij had. Uh, om eens wat te weten over voeding en of dat allemaal wel goed ging. Ja, ja. zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En gedacht, nou, misschien kunnen we wel iets samen gaan uh, doen. Want het sluit heel goed op elkaar aan. Hè? Voeding, beweging, ontspanning. En uh, ja, zo is het eigenlijk gegroeid. Oké, okay, dus de 27 e treffen jullie uh, beide aan in het gemeenschapshuis. En dan de 28 e hebben we ook uh, de circuitrun. En daar zijn jullie ook, uh, geven jullie ook achter de presence. Ja, klopt. Dan uh, sta, sta ik er met een uh, grote stand. En dan kunnen mensen gratis hun vetmeting uh, laten verrichten. Daarnaast geef ik ook allemaal... Uh, ja, je kijkt dan naar je buik. Kom gerust langs. Ja, okay. <laughs> nou, nog iemand. Dat dit geen tv is. <laughs> Goed, ga verder. Nee, maar dat is, ook, dat is ook niks engs. Je krijgt gewoon een computer uitdraaien mee. En wat je ermee doet moet je zelf Strict weten. Strikt vertrouwelijk, hoop ik. Strikt vertrouwelijk. <laughs> uh, nou ja, op verzoek kunnen we het ook ja. wel publiceren. Ja. Dat ja. maakt niet uit, hè. Nou, okay. <laughs> ik zat laatst trouwens te denken aan een Wall of Fame. Van mensen die heel goed afgeslankt zijn. Omdat dat gewoon... Uh, ja, nee, ja. positief benaderen. Ja. Mensen die positief in bezig zijn geweest. Oké, okay, ja. dat is de 28ste. Dus ja. dan, uh, nog ja. even die link uh, tussen jullie bij ten aanzien van het Nordic Walking. Uh, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, de, we hebben eigenlijk een twaalfweekse cursus, waarvan zowel bewegen als uh, voeding uh uh, behandeld wordt. Yeah. Op verschillende momenten, want het gaat niet bij elkaar. Uh, kijk, als je yoga doet, dan moet je ook echt wel geconcentreerd zijn om yoga te doen. En als je gaat Nordic Walken, dan doe je dat ook. En apart komt dan uh, de, de voedingsadviezen erbij. Yeah. En, um, wat was je vraag ook weer? <laughs> nee, ga rustig verder. <laughs> nee, hoe, hoe de link was dat jullie elkaar gevonden ja. hebben op het Nordic Walking gebeuren. Dat was de vraag. Nou, kijk wat het is. Heel veel mensen willen, want dit gaat behalve op uh, goede voeding, uh, zijn veel mensen willen afslanken. Ja. Uh, en daar hoort bewegen, hoort daarbij. En Nordic Walking is geweldig, uh, ja, geweldig goed om zowel benen als spieren als conditie te trainen. Ja. En uh, ja, dat is dubbel verbranden. Hè? Dubbel verbranden en minder eten, dan gaat het er uh, beter vanaf. Oké, okay. 27, 28, een druk weekend voor jullie dus. Ja. Uh, als de luisteraars iets willen nalezen. Hebben jullie een gemeenschappelijke website? Of uh, gescheiden? Even ten aanzien van yoga. Waar kan ik daar meer over? Hebben jullie een website achter iets? Ja. ja, er is een uh, website die heet ayurvedictouch.nl Ja, die mag je spellen. Maar dat is... <laughs> ja, het is een moeilijke naam inderdaad. Ja. Uh, dus a uh, -e i k r u U-R-V-E-D-I-C En dan touch T-O-U ch.nl, ayurvedictouch.nl. Daar staat alles over de yoga, ja. over massage. Uh, Nordic walking is daaraan gelinkt. Dat is een aparte site en die heet Fun to Walk. Ja. En voor Adele hebben we weer een andere site. Ja, die is gelukkig niet zo moeilijk. Dat is gewoon www.adviesinvoeding.nl En ook daar staat de link naar uh, de uh, site. Hartstikke leuk die, die samenwerking tussen jullie. Uh, ben ik iets vergeten in dit stadium? Nou, daar komen we straks even op terug dan. <laughs> Oké, okay, nee, in ieder geval luisteraars, u kunt, de websites zijn net doorgegeven. U kunt ook in de Zandvoortse Korant een en ander Misschien. nog nalezen over die open dag. Zijn we nog iets vergeten? Misschien een telefoonnummer. Ja, Kunnen we telefo dat nummer, melden? Ja, prima. Nou, voor, voor de yoga kunt u uh, telefoonnummer 06 1139 92 35 draaien. Mocht u geen internet hebben, dan kunt ja. u altijd even bellen voor allerlei informatie. Ja. Ja, en uh, voor de diëtist is een uh, e-mailadres diëtist@planet.nl. Uh, ook eenvoudig, maar telefoonnummer als mensen geen uh, e-mail of, uh, of uh, iets dergelijks hebben: ja. 06 222 49100. Nou, dames, hartelijk dank. Rob, heb je goed opgelet? Helemaal goed. Oké. Okay. Ik weet nou hoe het moet. hè? Okay. Dus, uh, dank jullie wel en succes bedankt, uh, met bedankt jullie uh, voor je heen komen. bezigheden. Je wel. <laughs> Hoi. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al oh, 20 years. Wife. This is 20 years. ZFM. Demasiado corazón. Every night I cry Standing in the rain In the streets outside Running down my face Met een uh, kunstgebied hebben daar moeite mee, hè? Met dit plaatje. Demeterra Corazon. <laughs> Joh, uh, de show van uh, Bellepress. Lekker plaatje zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Heel veel informatie vanmiddag. Uiteraard de sports, voetbal. Zodanig gaan we naar Joop Maar eerst even wat andere berichten. Albertje. Ja, nog even over het interview wat we net hadden met de dames. Uh, het schijnt namelijk dat je via je ziektekostenverzekeringen. Uh, Dieetkosten diëtkosten vergoed kan krijgen. Dus dan, de dames vroegen of ik dat nog even wil vermelden. Dan weet je dat, Albert-Jan. Dan Jan. weet ik dat ja. Ja. <laughs> ah, Ik ga er 28 wel heen. Oké. Okay. Kijken wat hè? Ja, nou, durf goed. jij dat aan die vetmeting? Uh, uh, ja, ja, ja echt waar. Ja, okay. nee, gewoon. Dat is ook een mooi, mooi meetpunt en dan vandaaruit daaruit. Uh, beetje afvallen, kan nooit kwaad natuurlijk. Maar goed, er is veel meer gebeurd in Zandvoort. En uh, ja, we hebben een heuse informateur in, het, in, in huis gehaald. Meneer C. Mooi. En in, inderdaad, de heer Cornelis Mooi die heeft afgelopen week veel werk verzet. Want uh, alle fracties van de Zandvoortse gemeenteraad heeft hij inmiddels gehoord. En die hebben hem hun advies voorgelegd. Aan de hand van deze adviezen kan hij de, de, kan hij de VVD, de grootste fractie in de raad... uitsluitsel doen wat voor college er volgens hem het best gevormd zou kunnen worden vaststaat dat mooi binnen de hem voorgelegde termijn met een voorstel zou komen. Ik ben erg benieuwd wat voor voorstel dat gaat worden. Ja, en dat zijn VVD, OPZ, CDA en PVDA die nog in de race zitten. Ja, dus maar ja goed, ik, ik, ik, als je naar de tv en radio luistert door In Den Landen, bedoel, iedere zichzelf respecterende gemeente heeft tegenwoordig een informateur. Niet te geloven, hè? Ja, ik, ik denk op een gegeven moment van, ja, hè? ik begrijp wel dat iedereen zijn wensen kunnen. Onze maken. wethouder Bierman is ook een ik. Ja, mm -hmm. voor, weer voor een andere gemeente. Weer voor een andere gemeente, voor een stad. Nou, Welke ja. stad, weet ik even niet. Maar... Nee, maar hoeveel inwoners hebben we 16.000. Ja. Nou, informateur, we hebben nou, het aantal partijen. Goed, ik ben erg benieuwd. Maar het is het... blijkbaar toch nodig, hè? Dus, uh, ja, het, ja, helaas. Jammer. We houden het in de gaten Jammer, en we helaas. houden u als luisteraar uiteraard uh, op de hoogte van uh, alle ontwikkelingen rondom de politiek. Oh. zfmzandvoort.nl Juist hoorde je bij CFM de single van Hot Chocolate en Girl Crazy, daarvoor de Beatles. Ja, ja. dat soort muziek weet en, en, ik. En ik dat dat jouw vinden. hoek. En, Mooi, je... Love ja. Me Door hoor je. Heel gezellig. Uh, ja, we proberen Joop aan de telefoon te krijgen, maar die is constant in gesprek. Dus even tijd voor een persbericht. En wel vanavond. En het persbericht betreft de folklorevereniging, De Wurf. Want die hebben vanavond om 8 uur weer een uitvoering. En dat doen ze in de krocht aan, in de krocht, aan de grote krocht uiteraard te Zandvoort. Dit jaar spelen ze het toneelstuk Het Aanzoek van Jacob en Annemarie. Het is geschreven door mevrouw B. Jongsma Schuiten. En de avond wordt afgesloten met een bal na. Kaarten vanaf 8 euro zijn te verkrijgen bij de familie Veldwitsch, Dorpsplein 9 en bij mevrouw Hollander... Aan de Constantijn Huigenstraat 15. En indien voorradig nog aan de zaal. Vanavond toneelvereniging, volk folklorevereniging De Wurf. Met het stuk Het Aanzoek van Jacob en Annemarie. Dat mag je gewoon niet missen lijkt mij. We gaan weer een plaatje draaien en daarna proberen we Joop van Ness weer. Hier is Carrie Emerald en een Night Like This. <middels>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 Walking, sleep and walk and live Got to do my best to please it just cause she's a living dog. Got a woman, I am that is why she satisfies my soul. I got the one and only walk and talk and live Okay, guys, ready, bitch?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 Oh, I'm going this girl. up her up in a trunk ah! so no old hunk can steal her away from me Get Bet down! OK. Crying, dog, and sleep, hey, Cliff! I've just invented a crazy sound! got to do my best to please her oh. Just because she's Untied his legs, you? Settle down, chaps. Got her over I an am. She satisfies my soul. I've got, got the one, one and only walking, me walking talking, living on. Okay, Daddy O, lay the next 20 bit on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Right, Cliff? Which instruments do you want us to play? And steal away from you oh, I still feel that locking girls in trunks is politically unsound It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant Come on, guys Got myself, I'm crying Talking Drape walking Living go. doll Got to do my best to please her Just cause she's a living doll oh, All right, guys, harmony's now yeah. going Chris de Cliff Richard samen met The Young Ones en The Living Doll. <laughs> Snel nou, over uh, Jo de voetbalwedstrijd van vandaag. En wij spelen yes, tegen de, de titel. Hoorde ik nou weer een uh, Hij is weer weg. Hij is weer weg. Hij is weer weg. Nou, dan heb ik een ander berichtje, even, even een tussenstandje. Ze zijn nu wederom trouwens weer aan het schaatsen. Maar uh, misschien is het inmiddels achterhaald. Maar na twee afstanden gaat Sven Kramer aan de kop van het WK Allround. En lijkt hij op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij. De Nederlander won vrijdagavond de 5000 meter en pakte zo de leiding in het algemeen klassement. Na de 500 meter stond Kramer nog op een gedeelde zesde plek. Kramer noteerde op de 5 kilometer een tijd van 6.1963. Bucko, zijn concurrent uit Noorwegen, eindigde als tweede in 6.21.08. In het klassement na twee afstaanden staat de Amerikaan Jonathan Cook. Verrassend tweede achter Sven Kramer op 7400e seconde. Bucko is de nummer drie op 0.95 van Kramer, dus vandaag en morgen nog WK schaatsen. Snel over naar Joop de wedstrijd van vandaag. We spelen tegen de, de titelkandidaat uh, Marker. Goedemiddag uh, Joop. Goedemiddag. Hoor je mij nog? Ja, ja, daar was je. hoor je hoor. Want ik hoor allerlei piepjes en zo, weet ik veel. Want net ging hij ook al weg. Ja, uh, tegen een van de twee in mijn ogen titelkandidaten. Hoewel ze zelf zeggen, ik heb juist met wat mensen gesproken. Van uh, ja, we willen eigenlijk, uh, hoeven eigenlijk geen kampioen te worden. Als we op een van de eerste drie plaatsen komen, dan kunnen we volgend jaar in de eerste klasse spelen. Dus daar gaan ze in ieder geval voor. Maar nog steeds zijn ze samen met de CSW... De twee grote kandidaten om de titel te pakken. En dat, uh, dat is dus Marken. Marken dat het vorig jaar... Uh, uh, um, een stukje minder heeft gedaan. Het jaar daarvoor nog minder. Maar goed, ze zijn dus nu uh, klaar voor die eerste kwast. En het laatste blijken ook wat ze winnen. Gewoon de wedstrijden met groot gemak. Waaronder de thuiswedstrijd uh, bij hun, uh, tegen Zandvoort. Daar werd het 6-1 voor Marken. En dat was eigenlijk in mijn ogen... een hele grote blommage. En laten we hopen dat Zandvoort daar uh, vandaag... ...wat aan kan ik noemen om dat terug te, te halen. Uh, vooralsnog is Marken toch gevaarlijk. Ze spelen regelmatig op de helft van Zandvoort. Zandvoort daar tegen komt ook nog wel eens op de helft van Marken. Maar is niet echt dreigend te noemen. Uh, dat uh, dat uh, is natuurlijk denk ik ook wel het... Uh... Oh, er gaat er iets fout. Ja, oké. Okay, Beschijf ze dan eventjes, jongens. Sorry. Haal de bal terug, want er werd tussen de helft gespeeld. Goed. Uh, Marken speelt dus regelmatig op de helft van Zandvoort. En Zandvoort komt ook nog wel eens bij Marken op visite daar. Maar... Uh, vooralsnog is de, de, de, de daadkracht van Marke... die ligt toch echt uh, voor het doel van Boy de Vet. die zojuist uh, echt uh, alle geluk van de wereld had... omdat er misverstand was tussen hem en een van de laatste verdedigers. En daarom dat schitterend mooie voorzit... en die kan net weggekocht worden door even kijken... Patrick van der Oort. Met andere woorden, uh, Marke dat, uh, heeft de druk op Zandvoort gezet... en mag nu een koor nemen van de linkerkant af voor uh, Boy de Vet gezien. bal ligt op zijn plaats... Uh, en de, de VET wordt omringd daar door Sandford spelers Die houden de tegenstanders weg. De bal komt goed voor terecht. Daar. Voor Marke wordt weggespeeld. Zandvoort kan er nog bij komen. Nee, kan er niet bij komen. Er wordt verrichting veranderd. En opnieuw een corner voor Marken van dezelfde kant op. Omdat uh, de, Marke, de, de, de bal van Marken uh, door een werd aangeraakt, waardoor hij langs de bal ging. Goed, de bal ligt weer klaar. Schijtsel hoeft geen signaal te geven, doet dit dus ook niet. En de aanloop wordt genomen om die bal dan weer in het spel te gaan brengen. Veel beweging voor het doel. De pet, die stond toch mooi weg en dat was nog nodig ook. Maar het is nog steeds marken dat de bal heeft. En op de rand van de 16 meter zeg maar... Uh, aan de zijkant komt daar uh, Pettig van de Oort in het probleem. Komt, die bal komt voor alsnog. En daar is Vrouw Lokaas die kan wegwerken. Maar toch weer in de voeten van de Marke spelen. Druk is groot op het doel van de Zandvoort. En Marken die haalt even de bal eruit om wat rust te scheppen. En de aanval weer te kunnen ordenen. Aan de rechterkant. Daar een gehele foute uh, uh, aanname van Marken. En Patrick van de Oort kon die bal wegspelen. Maar oh, het ging in feite in de voeten van uh, Marken speler uh, Michel de Haan gaf druk. De man uh, werd er misschien een beetje nerveus, ik weet het niet, zeg maar wat. En de hij schiet de bal over de zijlijn. Zandvoort mag er gooien. We hebben gespeeld, even kijken, uh, bijna een kwartier. En de zandvoort is nog steeds nu wel in de wedstrijd van Zandvoort tegen Marken. Dankjewel Jop, en dadelijk komen we weer bij je terug. Hier is Bananarama en Venus.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 De zaterdagmiddag, deze muziek vanuit de radio. Wat wil je nou nog meer? Live vanaf het gasthuisplein waren dit de Commodores en de Brick House. Ja, Helemaal goed. Nog een kort berichtje zo, vlak voor drie uur. Ja, even de barbattles. Dat zijn die donderdagavonden die door diverse mensen geregeld worden. Ja, de dames van de Minkies waren en afgelopen donderdag aan de beurt. Dat he. was een gigantische. Heb je ze gezien? En die prijzen waren ook niet voor de poes. Zo, jaarkaarten werden er weggegeven. Anti-slipcursussen, noem ja. maar op. Ton en Trace, ook van, van hieruit geweldig bedankt voor die geweldige barbattle. Maar die krijgen natuurlijk volgende week een vervolg. En wel, dan is het lokale.